Premier Schoof krijgt vier weken de tijd om te verhuizen uit het torentje. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet legt uit waarom. Burgemeester Van Zanen van Den Haag laat weten dat de situatie brandgevaarlijk is. En dat het daarom niet veilig is voor de medewerkers om nog langer op het Binnenhof te blijven. En daarom zal de gemeente Den Haag de vergunning voor het ministerie van Algemene Zaken... en dus ook de vergunning voor het gebruik van het torentje niet verlengen. Die vergunning verloopt over twee dagen. Als de premier niet vertrekt moet er een boete betaald worden van 100.000 euro. Per week. In Engeland heeft de politie een man opgepakt vanwege een steekpartij. Daarbij zouden zeker acht mensen gewond zijn geraakt. De politie spreekt van een groot incident in een pand in Southport... een plaats op ongeveer 30 kilometer van Liverpool. De man die ruim twee weken geleden schoot op Donald Trump... werd ruim anderhalf uur voor het incident al gespot door de beveiliging. Dat schrijft de New York Times. Eerder werd gezegd dat dat een uur voor de aanslag was. Toch lukte het de man om kogels af te vuren op Trump. En een Australische sportcommentator is geschorst na het maken van een seksistische opmerking. Het gaat om Bob Ballard. Hij zei zaterdag na de winst van de Australische zwemsters bij de Vrije Slag... dat de vrouwen nog bezig waren met hun around, you know, the make-up. De vrouwen zijn net afgezien. Je weet wat vrouwen houden. Ze around, rond, ze doen de make-up. Ik ben gewoon ja, hij werd er nog op aangesproken door zijn collega. Het fragment ging online veel rond. En Eurosport besloot daarna om Bellert per direct op non-actief te stellen. Het weer nog veel zon en een strak blauwe lucht bij maximaal 28 graden. De komende dagen eigenlijk meer van hetzelfde. Droog, zonnig en telkens ietsjes warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A5 hoofdtop richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de ring is de vertraging 10 minuten. Op de A9 diemen richting Alkmaar voor als meer 10 minuten vertraging. De ring van Amsterdam tussen Knopetelieuwe Meer en Knopetkoenplein op de A10 West richting Zaanstad is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 Uh, presentatietafel. Ja, zeg, ja. Het, zeg ik dat mooi. Hè? Ja, presentatietafel. Er zit een dichter in. Ja, <laughs> Kijk zou, zou ik het talent zijn, Marco? Nou, Welkom. Ik weet niet welke dichter is ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, die warmte, dat begint een beetje op te spelen. Mm -hmm. Maar uh, hoe is het met je? Ja, met mij gaat alles goed. Ja? Ja. Dorst? Dorst ja, ja. ja nou, daar kan wat aan gedaan worden. En um, wat is de bedoeling eigenlijk? Gaan we nu een gedicht voorlezen? Nee, we gaan eerst even gezellig babbelen. Hè? Dat is uh, denk ik.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 Ik denk van nou, dan kan je het maar beter eerst... Uh, want anders gaat het allemaal zo ontzettend lang duren. Ja, ja, ja. ja. Nou, daar ben ik heel blij om dat je dat vertelt. Want wij hebben er toen ook in uh, de voor... Uh, in 2022, 2023 hebben we daar veel over gesproken. Ja. Want toen, toen was je nog volop aan het schrijven. Ja. En um, toen was het, uh, nou ja... Dat was voor jou ook zeg maar, een flinke ei wat gelegd moest worden. Dus, uh... Het is een, een behoorlijke baby. Ja, ja. <lacht> <lacht> en echt een tienponder, een, een zullen we maar zeggen. En die, uh, dus ja, dat, dat, uh, ik ben nog steeds ongelooflijk nieuwsgierig naar het verhaal. Dus uh, ja. Ja, ik, ben ik heb in ieder geval één boek weer kwijt. En, ik ben uh... net nu aan het stofkamer. Ja, nee. Dus dat betekent alle punten en komma's en alle namen. Oké. Okay. En...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 Nou, sommige mensen werden weggehaald die dat normaal gesproken controleerden wat journalisten aan het schrijven waren. Oké. Okay. Dus er is uit kostenbesparing. En dat wordt gewoon nauwelijks meer gecontroleerd. Alles wordt erop gekwakt. Ja, zo ziet uh, het eruit, ja. Nou, uh, hoe... iedereen maakt wel eens een foutje, maar je wil als lezer toch wel gewoon goed lopende zinnen zien. Ja, ja. Ja. ja, maar het gaat. De, de snelheid, hè, dat uh, ja. is allemaal. Uh,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 Uh-huh. Lean on me. Lekkere muziek zo op de zaterdagmiddag. Toch, mannen? Zeker. Zeker weten. Ja, ik spreek hem niet tegen. Ja. Nee,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 Vandaar dat u dit gedicht nu leest Liefde. Dankjewel Marco. Het gedicht uh, Proëzie, Liefde. <laughs> ja, zeg ik het bijna verkeerd. Nee. En, uh, ja, Mark, het is nee. ook terug te lezen en te horen trouwens op onze eigen ZFM-app kan je gewoon uh, nog een keertje terugluisteren. Aankomende maandag, dan uh, zorg ik uh, dat hij er weer op staat. Is dat oké? Okay? Ja, helemaal goed. Hoor. Uh, helemaal goed. Nou, we hadden het over uh, liefde en het uh, bracht me eigenlijk bij een uh, plaat die we al een hele tijd uh, niet meer gehoord hebben. Deze van de uh, Jazzpolitie. Oh die ja, dus, lekker. Die uh, liefdesliedjes. Ah, mooi.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 dat je helemaal het einde bent vind ik een slecht begin Je bent mijn allerallerliefste, vind ik zo'n slijmerige zin Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou Er is maar één Eena.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 en blijf voor altijd bij me, misschien zeg jij me dan of ieder zee. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer, voor jou. Er is maar één.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 Goedemiddag jullie twee weer. Hallo, ja. Ik heb hem weer eens uh, uit de kast uh, gehaald. Uh, ja, die, uh, ik, ik, heb je <laughs> hem zo kunnen optrommelen? Ja, ja, op met ja, met succes gereanimeerd. Dus, uh. Zeker weten. Daar is uh, Ben weer. Nou ja, vanmorgen zat je weer op de A9 natuurlijk. En uh, ja. ik heb uiteraard even gekeken naar, uh, naar jouw filmpje... wat je dan uh, maakt op zaterdagmorgen. Ja. Dus uh, ja, je had het uh, uiteraard uh, uitgebreid uh, over je zaak... en over... Uh,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 ja absoluut vandaag alweer ja toch wel mensen die uh, hier met uh, zeg maar, mandjes door de winkel heen liepen dus dat is mandjes mandjes ja ja de volgende stappen zijn winkelwagentjes ja, ja toch beetje lastig met die trappen in je zakken ja dat is uh, een beetje lastig we uh, wordt een uh, beetje op, want dat uh, dat uh, uh, dan, dan moet je weer een uh, lift gaan bouwen dat, uh. ja. Ja. ja maar we, ja, ja, we zitten natuurlijk weer in uh, Spa je bent ook aan ja. het kijken waarschijnlijk uh, Ik nu ben ook aan het kijken ja, hoor, ze, ja. ze zijn klaar voor de, voor de ja, Q2 hè zo om zeggen ze mogen ze mogen over here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 dus ja, dit, is, dit, dit, is, dit weer op Spa is altijd een hele grote gok.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 Die boeren gaan weer een goed weekend krijgen. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> 50 euro, hoor. En trekken ze hier <laughs> Maar, uh, Rendel, de uh, uh, Spa is toch uh, buitengewoon populair bij de Nederlanders? Om, uh... Ja, dit is natuurlijk eigenlijk gewoon ook een beetje een thuissecrie. Kijk, als je in ja. het zuiden van Nederland woont, is het net zo ver naar Spa als naar, naar, naar Zandvoort. Ja, ja. Dus uh, het is eigenlijk gewoon wel het tweede circuit van, uh, van Nederland. Net <laughs> de <zo, laughs> de laatste laat niet horen. De laatste niet horen. De laatste niet horen, maar het is natuurlijk wel gewoon een beetje...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 Veel leuke circuit. Ja, ja. En, uh, en Spa is natuurlijk ja, is iconisch, maar in een tourwagen ja, is het allemaal niet zo heel erg spannend. Mm, Oké. Okay. <laughs> dus, uh, Vandaar dat je nu uh, tegenwoordig iemand anders laat rijden dat, uh, in jouw wagen. Ja, nou, mm. dat is ook een beetje dat, dat ik het gemerkt uh, ben nou, dat uh, uiteindelijk gewoon uh, organiseren van wedstrijden en zelf rijden tijdens dezelfde wedstrijden, dat is geen goede mix. Nee, nee. En zeker, en zeker niet dat je je telefoontje in je zakje hebt, <laughs> dan ga je de telefoon opnemen op het rechte stuk. Heb ik gedaan. Ik, ik al roesje hè? Ja. Ja. Oh, oh, ja? Oh jee. En ik kan, je, kan je vertellen, al roesje met één hand aan het sturen is heel spannend. Ja. <laughs> nou wordt het wel heel spannend. Oh, jee, ik zie ja, het ja, helemaal voor. Ja, oh, me. Ja. redden los, al sturend over een schiet. Ja. Hoe hard ja. reed je wel niet? Uh, nou, wij nou, niet zo hard als op mijn Maar we zitten daar echt beneden. Uh, in met de alpin. zit ik toch ook op een 220, 230. 220. Dus, zo En 20. dan heb je dan telefoontje een telefoon ja. ja, ja. opnemen. Ja, ik weet niet wat de boete daarvoor is. maar hij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 ik, nou, als rijder, ik had het gedaan, uh, zoek het lekker uit, <laughs> klik uit jongens, ik zie je met de winnen weer. En uh, als je er voorbij wil, uh, laat me zien dat hij er voorbij komt. Ja, misschien nou, steeds heb... een dreigender klink ook uh, op de boordradio. Uh. Ja, ja. Ja, mooi, Echt, ik denk zo zometeen ze, anders hakken we je hoofd eraf of zo. Uh, maar het is wel mooi. Dat, dat vind ik wel weer mooi. Het is geen goed voorbeeld uh, als uh, Formule 1. Maar dat het allemaal, allemaal naar buiten komt. Hè. Uh, en er wordt waarschijnlijk nog wel veel meer gezegd over die boordradio's. Uh, maar het is wel een leuke tv. Ja, <laughs> het ja. wel een leuke tv. En nou, dat uh, was het ook. Ja. En, ja. en wat jij zei, Lendel, die was aan het eind gewoon een stuk uh, sterker uh, dan de Piastri. Dus, ja, maar uh, weet je, die Lendo, ik vind het ook een hoor, weet je, dan zit hij ook weer naar de, bij het vierkantje bij de journalisten. Ja, ik heb het eigenlijk al zelf helemaal verklooid. Dus de, de start niet goed te doen. Ik denk, joh, ga alsjeblieft vissen. Maar stap uit die auto. Ik ben klaar met je. Ja, ja, dan heb ik echt zoiets. Je moet gewoon kijken. Nou, het was even een start en ik heb het op moeten los. Heb ik niet gedaan. Nou, niks met de volgende wedstrijd. Klaar. Ja. Dan, ben je, dan ben je groter. Maar dat gaan mouwen dan met zo'n blikje dat hij bijna loopt te janken. Ik denk, alsjeblieft, zou op. <lacht> Ja, dat kan ik heel slecht wegen. Dat, dat horen we. Ja, ja nee, dat is uh, inderdaad duidelijk. Ja. Dus, ja, hoe ja. staat het er nou voor eigenlijk? We zitten nog vijf minuten in de Q2. Q2, en even kijken wie zit in de gevaarzone. Russell, Gasly, Leclerc, Bottas en Strol. Nou... Die we hebben even werk aan de, aan de bak. Ja, Verstappen uh, 16e voor Noord. nou dat is goed hè. Of hebben jullie weer een beter beeld dat ik weer nee, oh, nee, je bent uh, precies uh, gelijk uh, volgens mij. Ja, precies gelijk, Ja, gewoon goed. Ja. Maar, uh, en uh, je ziet daar zo'n heel mooi statiekje ook van waar je intern nog nodig is en waar het droog is. Nou, ik zag het net op start een spray, dus ik weet niet wie daar achter de computer zit, maar die kunnen ze beter ook mondslaan. Zo, die Russel, jongens, baan, ik, ik zie nu even de auto's. ze zijn het pushen, maar de baan is echt hier en daar nog echt glad hè. Want ze staan echt uh, full lock, uh, de, de bocht omheen te gaan.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 een onboord. Het is half droog, half nat. En ik weet, Spa is heel nat. En die jongens die zo hard op Blotschimol. En dan denk ik wel eens, nou, er zit echt niks in die hersenpand. Klaar. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja, ja. Dat kan gewoon niet. Doen. Want als je daarover ja. na gaat denken, want die muur is daar echt heel dichtbij, hè. Ja. Uh, dan heb je toch zoiets van, ja, gewoon kansloos. Ja. <laughs> dus, uh, en we zien ja, de ja, Ricciardo ja. trouwens uh, in de top 10 op dit moment, op de achtste ja. plek. Ja, het ziet ook wel weer uit, hè. Ja, die is alweer weg.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 Ik ging, Ik ging toch wel weer babbelen <laughs> met Toto. Ja. <laughs> nou ja, hoe heet dat? Ma Max die heeft natuurlijk uh, discussies over z'n simrace, dat hij dat... Uh te veel doet en dat hij daarom niet zo uh, bezig is met uh, de Formule 1. Ja, maar ik vind ik, het zo raar ik, verhaal. Ik, ik had, ja, had vanmiddag met een klant erover. Ik zeg joh, heeft die jongen geen sociaal leven? Toen zegt iemand dus zo, nou je zit om drie uur nacht tot zin brezen. Als ik zo'n mooie meid naast me in bed te liggen, doe ik andere dingen. Dus, ja, het is ook niet een broekie meer van 19. Dus ik heb zoiets van heeft die jongen niks anders te doen dan? Eh, blijkbaar en, ja, niet. Ja, winnen, winnen, winnen. Dat ja, is het. Ja,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 als ik, als ik dat morgen, als ik, ja, maar als ik hier morgen in mijn werkplaats de hele dag aan de raceauto uh, race alleen maar gaan sleutelen... ...dan zegt mijn meisje ook, nou, vond je leuk, maar dan was het ook bij ja, Nee, je, ja, weet, toch? je weet wat Max zegt, hè? ze gaan er niet over wat ik in mijn vrije tijd doe, dus... Uh... Ja, ja, nou, ja. Ja, mevrouwen kunnen heel gemeen zijn, dus ik zou er maar voor nadenken als ik hem was... Uh, uh, nou, hij zou er wel goed, nou, goed over gesproken hebben. Oké, okay, dus, en nou...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 En waar ik van de week nog mee wakker geworden ben trouwens. Hey, wat zeg je nou? Ja, ja, met Ernst Brokmeijen. Ernst Brokmeijen, ben jij daar maar wakker mee geworden? Ja, dat moet dat niet is gekker worden. Uh, heel bijzonder. Uh, <laughs> dat is, uh, heel bijzonder verhaal is dat, uh, Ernst. Ja, en nog helemaal in close-up ook, hè, gewoon oh, in blog. Niet te geloven. Leg dat maar eens uit aan anderen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja was wel ja. hard van Nederland. Die, uh. Oh, hard van Nederland. Ja. ja. ja Ernst, je was dus op televisie.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 Uh, uh, mensen die, uh, die in Zandvoort om het leven komen, dat is vaak toch wel iemand uh, wat echt gewoon normaal zwemgerelateerd is. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja maar Ernst, we bellen jou voor uh, veel leuker uh, iets. En uh, dat is dat, uh, tenminste, zo las ik het dus van de week in de, bij de schrijvende collega's.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 Wij, wij hebben de luxe dat wij, en dat is natuurlijk het voordeel van een vrijwilligersorganisatie, mensen hebben met een met een, een gratis, diverse achtergrond. Dus daar zitten ook mensen bij die uh, zelfs beroepsmatig in, in de IT werken. Daar okay. zitten mensen bij die uh, heel handig zijn met, uh, met, uh, nou ja, met, met bouwmaterialen.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 Nou, um, uh, nee, niet in de mate uh, dat je bang hoeft te zijn over zwemmen in de Noordzee wel hele kleine AI-soorten. Ja. Um, uh, maar die zijn uh, 50 tot 90 centimeter, daar hebben we geen last van. Die zijn ja. banger voor jou ja. dan dat wij voor hen zijn. En dus eigenlijk, uh, behalve dan uh, de vervelende kwal... en we hebben nog een klein ander visje wat heel af en toe uh, onder de kant zit... waar je heel vervelend op kan stappen. Een pie um, Pieterman uh, toch? De, Piet de Pieterman inderdaad. Ja, ja. Uh, maar verder uh, hebben wij uh, nou, geen echt hele gevaarlijke uh, dieren uh, in, in ons mooie zeetje. Nou, dat scheelt allemaal weer.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 Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty gritty. Been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. Zojuist in de uitzending uh, Ernst Brokmeijer van uh, een Nederland en uiteraard van uh, de zandvoortse reisbigara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 Dus, wat, waar uh, ga je naartoe? Ik uh, ga weer naar de... Ja, Kroatië. Kroatië. Ja. Ja ja, ja, ja. Ja. Uh, ja, ja, ja. Altijd ja, mooie Kroatië. Het thuisland van... Je vrouw. Ja, is uh, wel helemaal in de liefde ook, hè? Als uh, vakantieland... Uh. Ja, maar dan, uh, dan praat je voornamelijk over Istrië natuurlijk. En, uh, ja, porridge, Pula. Uh, het is goedkoop, hè? En split. Nou, dat oh, valt tegen. Nee. <laughs> ja, dat kan jou niet nee, zo nee, goedkoop nee, mogelijk nee, zijn. Nee, dat is sinds, uh, sinds dat de euro daarin is gekomen. Sinds dat jij uh, met de Kroatische uh, verdiening ja, hebt... is nee. het niet uh, gegaan. Het <laughs> <laughs> gaat weer nergens over. Nou ja, wat ga je zo meteen doen, Fred? Rustig aan. Zeker. Ja, ja we, we, staan, we zijn al in de, in de verkoop. Oh, dus, lekker. Dus, dus we gaan lekkere muziek draaien. En, en verzoekjes zijn natuurlijk welkom. Zfmartiesten.nl En eventjes klikken op de mail. En dan komt hij bij mij terecht. Nou, dat gaat helemaal goed komen. Zometeen na vijf uur Entertainment for You. Welke dagen hebben wij nog, Benno?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 De, natuurlijk de zomerparade in Rotterdam. Altijd een mooi feest. 1 ja, ja, miljoen mensen of zo, geloof ik. Zelf ja, zelf. Oh ja. ja, dat zal vast wel. Ja. Ze hebben natuurlijk allemaal een beetje aangepast. Want ze sloegen na afloop elkaars hersenen in. Dus dat was niet oh. helemaal de bedoeling. En Met hulpdiensten weer los van. Dus dat is... Uh, maar ja, hopelijk gaat het dit jaar allemaal uh, helemaal goed. Ja, en allemaal uh, plakken gaan we binnenhalen natuurlijk in uh, Parijs. Ja, ja, ja. ja. Hoewel, ik, eh, ja, er zijn alweer een paar naar huis, want... Want, uh, dat ging niet helemaal goed. Hmm. Ik weet niet meer welke sport het was, maar het was een, een damesploeg die... Oh, ik dacht studiosport. Nou ja, je kan je lol op natuurlijk als je graag naar sport kijkt. Dan, ja, ja. Uh, nou uh, ja, inderdaad. Dan kan je lol op. Van uh. ochtends, tot s avonds. Nou ja, precies. Veel plezier. Dankjewel ja. Benno voor je bijdrage. Oh ja, ja dankjewel. En uh, zometeen uh, Fred, hij is er weer met Entertainment Fuel. Tot volgende week. Dag. Dag. Where would you be without a song?